Een voorspoedige start. Marielle Hageman met het journaal. Anti-apartheid-icoon en oud-president Nelson Mandela is opgenomen in een ziekenhuis in Pretoria voor medisch onderzoek. Dat heeft de Zuid-Afrikaanse president Zuma bekendgemaakt. In een verklaring zegt Zuma dat de 94-jarige Mandela er goed aan toe is. Er is geen reden voor alarm.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 Ook de verering van de heilige Nicolaas, patroon van de stad Amsterdam, speelde een rol. De kerk bij het Centraal Station werd 125 jaar geleden gebouwd. Het toekennen van de eretitel is het hoogtepunt waarmee het jubileumjaar wordt afgesloten. De autoriteiten in Zimbabwe hebben de boerderij in beslag genomen... die ooit werd bewoond door Ian Smith, de premier van het blanke minderheidsregime... toen het land nog Rhodesië heette. Die inbeslagname is onderdeel van een onteigeningsprogramma, ingevoerd door president Mugabe.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 Day, baby, we'll be old. Well, oh, baby, we'll be old. Claim your father's stories that we could have told. We'd be old and to follow the stories that we couldn't tell. Uh, weet je wie dit is hoor? Ik weet het niet, maar uh, hartelijk welkom in ieder geval bij Entertainment For You. Ja, welkom. Ik uh, ben er vandaag uh, in plaats van uh, Rudy. Ja, en die, uh, wie ben je dan? Wie ben je dan? Wie Ik ben uh, dan? de enige echte Aldo. Van zondag in ja. Kenland kennen mensen mij. Uh, Rudy is uh, naar Ajax vanavond en die ga heeft de wedstrijd Ajax tegen Groningen ter beschikking om te kijken vandaag. Ja, hij heeft zo'n pas, hè? Ja, man, hij heeft een seizoenkaartje. Hij is een seizoenkaart. Hij, ja. hij is een ja, Mooi mooie plekje, in, voor mij. Midden op het veld, ergens. Rechts bij de midlijn kan hij kijken wat er gebeurt. Ja, okay, Mooi plekje. Dan, mooie maar plekje. Ik, ga ik dat volgende week maar een keer aan hem vragen hoe dat zit? Ja. Hey, um, ja welkom, Aldo. Ja, dankjewel. Hoe was jouw week? Mijn week uh, koud, maar verder prima. Nou, mijn week was wel hectisch hoor. Ja? Ik heb natuurlijk de hele Sinterklaas-periode moeten afsluiten. Ja. Dat was woensdag natuurlijk, de laatste dag. Allemaal huisboekzoeken gedaan. Uh, vorige week natuurlijk de show bij Centerparks. Een uh, grandioze, had ik al verteld. En uh, ja, uh, vrijdag was de uitreiking van uh, de jonge vrijwilliger van het jaar... en vrijwilligersorganisatie van ja, maar het, maar het jaar. jij was genomineerd, toch? Ja, ik was genomineerd met uh, Hein uh, Schrama en uh, Justin Luiten. En, okay, want uh, uh, je was uh, genomineerd voor CFM of voor je eigen bedrijf? Weet je? Uh, nee, niet voor mijn bedrijf, maar meer het vrijwilligerswerk wat ik in Zandvoort doe. Oké. Okay. En uh, daar valt inderdaad ook CFM onder, het skate event, buurman en buurmanfeest die we een keer georganiseerd hebben. En ik ben ook pas, ik ben uh, sinds uh, de afgelopen maand ook uh, vrijwilliger geworden van uh, de sprookjeswandeling. Want ik ga met de sprookjeswandeling uh, uh, als de prins van uh, Sneeuwwitje... Oh, en uh, nee, wie de... is de prins? Ja, uh, ik ben de prins. Ja, en uh, wie is sneeuwwitje, dan? sneeuwwitje is uh, Din. Oh. <laughs> dus dat wordt wel heel erg leuk. Dus ja, dat had ik ja, helaas niet gewonnen. Hein Schama is, uh, de, is de grote winnaar van de Vrijwilligersprijs. En uh, hartstikke leuk. Ik feliciteer hem ook hierbij. En, uh, en natuurlijk ook uh, Stichting uh, Vierdaagse... ...die uh, ja. de grote vrijwilligersprijs uh, heeft uh, gewonnen... Ja, want, ...van alle uh, vrijwilligersorganisaties. CFM is ook genomineerd daarvoor. En helaas ja. uh, zijn met wij niet het te gelukkig. He? Met het dierenhuis ook. En, ja. uh, en dan Stichting Vierdaagse. En, uh, Stichting Vierdaagse heeft dat gewonnen. Dus dat was mijn weekje eigenlijk. Ik ben wel heel back af van alles. En uh, gelukkig was mijn vakantie tot vandaag... En dan nee. morgen ga ik weer volop beginnen en dan heb ik twee weken uh, moet ik werken en daarna ga ik weer op vakantie. En dan ga ik ook echt weg, hoor. Wat een leven, zeg. Wat een leven. Hey, uh, hoe ben jij hierheen gekomen? Want uh, als nou, je naar buiten de, kijkt ligt er aardig wat sneeuw. Met een manke poot uh, naar uh, lopend. Oké, okay, want ik ben op de slee gekomen, denk ik. Op de uh, slee? Ik denk ik met ga niet de met de, de auto, want uh, dat uh, glijdt uh, te veel. Dus ik pak je bent met de, de fiets. Nee, op met de slee. Met de slee, met de Rudolf. En met Argeslijnen twee, uh, tw twee honden ervoor. En dan uh, gaan we die bananen. Okay, gezellig, gezellig. Ja, ik moet zeggen, het is wel koud onderweg hoor. Oké. Okay. Hé, hey, wij gaan natuurlijk ook wat lekkere kerstplaatjes drijven, die ultieme kerstplaatjes. Ja, even lekker in de sfeertje komen. De studio is uh, hier al versierd vorige week door mij. Ja, gezellig. En, uh, als je naar buiten kijkt, heb je al een kerstgevoel met de sneeuw. En dan mist natuurlijk alleen de kerstplaatmuziek nog. Maar dat meteen En nog uh, ja. veel meer. Rond uh, half zeven gaan we Popstar Henry bellen met het show nieuws. De show is nieuw en uh, ondertussen valt mijn microfoon bijna op mijn kop. De microfoon is ook nog je. Met een sokker aan. We gaan uh, maar even muziek draaien om het uh, geluid een beetje te deppen. We gaan uh, uh, ATSC Overwind The World draaien. Hier komt ie. The Never heard I don't know what to say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 Dat was uh, Mac Jackson met. Uh... Dansen in November. Ja, jij kent deze man? Of, uh... Ja, ik ken hem al uh, een jaar in ieder geval. En uh, een heel leuk artiest. En uh, ik heb uh, zijn CD-presentatie Dansen in November mogen presenteren in, uh, in Café Schijwijk in uh, Beverwijk. En cool. uh, ja, het was echt een heel leuk feest. Het is helemaal bomvol. En uh, zelfs de NCRV was erbij met Man bij het Hond. Zo. En uh, ja, het was een hele leuke CD-presentatie. En uh, we hebben hem ook al een keer gedraaid in Rudy's Nederlands hoekje. Aha. Ja, dat uh, weet ik niet, want daar ja. uh, hey, ben ik niet natuurlijk. Het ultieme kerstgevoel. Ja, dat is natuurlijk als je wel eens je kerstmuziek gaat draaien erbij. Ja. Uh, en nou hebben wij natuurlijk een plaat. Ja. Aangevonden. Dat hoort altijd wel, dat nummer wordt helemaal grijs gedraaid met de kerst. Hè? Ja, ik vind ook wel dat we dat even moeten draaien eigenlijk. Ja, ik ook. En dat uh, gaat natuurlijk over een konijn. Ja, het zegt natuurlijk niet als dan Joep ja. van het Hek met Flappy.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 Het was uh, Paquito met, hoe uh, heet je ook alweer? Superfreak. Is dat hem? Ja, nee niet. Moving on Stereo. Zeg jij uit wat of helemaal niks? Oké, okay, oké. Okay, ja, het draait alleen maar muziek die ik niet ken. Alleen maar muziek? Wat, wat nee. wil jij horen dan? Ik wil Frans Bauer. Nee, ik, ja. Frans Bauer? Oh, oh, oh, oh. Nee, grapje. Nee, het is nee, geen, nee, nee, uh, nee, geen nee, uh, nee, Radio NL hoor hier. Nee, nee, nee, nee. Dat weet ik, dat weet ik. Oké, okay, gelukkig maar. Ja, als je naar buiten kijkt, uh, ligt er uh, heel veel sneeuw. Nou ja, het meestal is al een beetje weg. Maar vandaag is het prachtig windweer met veel zon. Pas in de loop van de dag neemt de bewolking geleidelijk toe. Maar het blijft droog. De wind waait uit het zuidwesten en neemt langzaam toe, van zwak naar matig. En de temperatuur ligt tot ver in de middag rond het vriespunt. Zijn dus het eind van de middag gaat de temperatuur langzaam stijgen. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en valt er enige tijd regen. Mogelijk wordt, er een regen, uh, wordt de regen korte tijd afgegaan door smeltende sneeuw. Oeh. De temperatuur loopt verder op naar een graad of twee. Aan het eind van de avond ongeveer een graad of zeven. Zondagochtend uh, wordt het dus uh, zeven graden. De zuidwestelijke en later westelijke wind neemt toe naar Matig in de polder en naar Vrijkracht aan zee. Windkracht 4 tot 5. Uh, morgen overheerst de bewolking en valt er van tijd tot tijd re wat regen. De temperatuur ligt rond de zeven graden. leven het ritme van Zandvoort ook op tv.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 Zet hem op ZFM.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 je eigen waarde niet verloren gaat, maar kijk dan naar de lach van een kind zo schuldig en zo klein, dan besef je hoe betrekkelijk het leven toch kan zijn, kijk om je. Ik yeah, ben aan de dag van morgen kan niet mislukken Als er Want De zon schijnt voor iedereen Als je weer De zon voor iedereen Ik denk René Vroger. Maar het nummer weet ik ja, niet. De zon schijnt voor iedereen voor iedereen van René Vroger. Een speciaal toepassingsnummer rond deze koude dagen. De zon schijnt voor iedereen. Ook uh, moet deze zon voor de voedselbank uh, ja, in ieder geval schijnen. Alle voedselbanken zijn natuurlijk altijd op zoek uh, naar uh, financiële steun. Maar ook uh, naar eten voor, om uit te delen voor de mensen die niet zoveel geld hebben. Dus uh, kijk uh, in ieder geval uh, eventjes op de websites van de voedselbank. En heb je daar bijvoorbeeld een lekkere kalkoentje over? Stuur hem naar de voedselbank. Komt altijd weer goed Ik terug. weet niet of het, uh, geloof ik, gaat het niet om dat soort producten. Oh. Want uh, dat kan bederven natuurlijk. Als ik het mis heb, kan, uh, kan iemand van de voedselbank natuurlijk even in de studio bellen. Dat is misschien wel veel leuker op deze dagen. Uh, 023 573 1969. Nogmaals, 023 573 1969. En uh, heeft u zelf ook wat te melden? Wilt u een platen vragen? Dat kan natuurlijk altijd bij Entertainment for You. Hey, uh, ik las net op jouw Facebook dat je op zoek bent naar een kerstboom. Wat, uh, uh, ja. Wat, uh, wat moet je daarvan denken? Jij wil een kerstboom kopen? Nee, maar... nee, nee, oh. nee. Ik uh, ben uh, op zoek naar een bedrijf die kerstbomen verkoopt. En daar 15 uh, december organiseer ik een kerstmarkt hier op het Gasthuisplein. En ik wil gewoon eigenlijk zorgen dat er een bedrijf in Zandvoort, of misschien wel in Haarlem of Hemestede of Aardenhout uh, kerstbomen op die markt wil verkopen. Ik stel gratis een plaats beschikbaar. Dus uh, ja, hoort iemand dat, dan kan iemand wat melden. Ja, hoe kunnen ze dat uh, melden? Via uh, Roy van Buringen op Facebook of uh, www. Uh, nee, of gewoon mijn e-mailadres info at eventsnl ja, Ze mogen ook als ze het nu horen naar de, naar de studio bellen natuurlijk. Ja. Dat is uh, 573-1969. Dus uh, ben jij een kerstboomverkoper of weet jij iemand die kerstbomen verkoopt... en die graag uh, 15 december wil verkopen op de kerstmarkt? Bel dan naar de studio 573-1969. Hey, even wat anders Roy. ja even iets, een bericht, waarvan ik eigenlijk wel een beetje geschrokken ben. Vertel. Nou, wij hebben wel eens een radiograp gedaan. Of ja, jij met Rudy heeft dat een keer bij mij gedaan, uitgehaald. Um, oh ja. Had, me, had je de graplijn naar mij toe gestuurd dat ik uh, zoveel, minis, zoveel berichten had, had gestuurd... en dat ik over mijn budget heen was. Ja. Um, ik kon er wel, ja, achteraf wel gezien, wel erg om lachen. Maar nou, hebben ze, hebben ze in Australië uh, twee diertjes een grap uitgehaald met een... Verpleeg in Londens ziekenhuis, uh, was een vrouw, een verpleger die uh, heeft, hoe uh, heet uh, ze ook alweer? de zangeres uh, uh, Kate, die nee. is uh, behandeld. Nee, niet zangeres Kate. Of uh, die uh, prinses. <laughs> nee, je, de, de, de prinses Kate, ja. Ja, die bedoel ik. Ja, ja, ja. ja ik schrok ja. al, Kate, nee, in nee, Londen, wat nee. doet zij dan nou? Dan had Ben Saunders er achteraan moeten vliegen. <laughs> nou, ik bedoel uh, natuurlijk de prinses uh, van het uh, koninklijk Sorry. huis. Die uh, was zijn in behandeling voor een tweeling uh, die ze kreeg. Uh, nou hebben twee, Amerika of twee Australiaanse die rijderdjes naar het ziekenhuis gebeld. En gezegd dat ze familie waren van ja, die, de koning van de koningin. En toen uh, zijn allemaal medische dingen verteld over het koninklijk huis. En dat is dus ja, het is openbaar, wel ver gelopen. openbaar geworden over de hele wereld. En nou schijnt dus dat die vrouw zelfmoord gepleegd heeft. Ja. En dan denk ik, ja, een grap is leuk, maar dit gaat toch echt, wat te ver. Of vind jij dat uh, wel kunnen? Eh. Uh, nee, ja, het is dubbel. Dubbel? Het is een grap, maar nu heeft die mevrouw zelfmoord gepleegd. Dus het. Ja. ja. Die vrouw heeft twee kinderen, die is gewoon achtergelaten, zoals vrijgezel ook nog eens, volgens mij. Nou, nee, het is uh, vreselijk nieuws. En uh, ja. ja, als radio-DJ maak je soms grappen die later toch verkeerd uh, vallen. Ja. En uh, dit is een van die grappen en uh, ik denk uh, dat de grap zelf wel ja. leuk, leuk was en dat ze erin is getuigd misschien ook wel. Maar ik denk dat het koninklijke huis best wel haar heeft aangepakt en dat ze daardoor zelfmoord heeft gepleegd. Ja, ik had wel, ik had wel als ze een grap zou uithalen als je zijnde, dat ik dan die vrouw nog wel later had opgebeld van dit was grappen, zo, dit en dat. Ja. Zoals wij dat altijd wel netjes doen. Maar ja, we gaan even, even iets, heel iets anders doen, buiten de dood en de grappen om. Het wordt natuurlijk kerstmis binnenkort en uh, dan mist natuurlijk geen één plaatje en toch wel een bekend, heel, heel bekend plaatje. Wil jij me uh, aankondigen hoor? Ja, met uh, ja, natuurlijk Mar Mariah Carey met Ah, uh, I want for uh, Christmas. Christmas is you. Ja, dat ga ik dan ook even lekker doen. Uh, dancing in the moonlight. Of, uh, in een maanlicht, even lekker een dansje wagen. Meneer, wil je stoppen met ademen? Oh. U Je gaat uh, live op de radio te ademen, meneer. <tie> dat vind ik een beetje eng op een gegeven moment. <tie> hey, ik weet uh, dat uh, onze collega Rudy uh, luistert nu. Ja, is het zo? Ja, hij luistert. En ik wil speciaal voor hem even draaien. Oh, gezellig. André is een kleine jongen. Komt hij? Hij is toch ook een kleine jongen. Zwaar. Je moet maar denken dat jij straks gaat beseffen dat eerlijkheid het langste duurt. Geloof me maar, dit leven. Zo is het leven. Dus leer wat je moet leren. Dan ben jij degene die het laatste wacht. Lekker jongen, als jij dan later groot bent, dan is je vader er misschien niet meer. Vertel dan aan je eigen kinderen de wijze. The room with new colors. And there was a time when I didn't mind living the life. understand the simplest sound four letters are you Het was uh, Martin uh, Dead met New Age. Uh, Zometeen uh, uur twee van Entertainment for Mijn eerste stukje Michael Gray met The Weeknd.